En in de Eter op 106,9. Straks meer. VFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jobboot met het NOS journaal. Wijkverpleegkundigen moeten een belangrijke rol krijgen in de verzorging van mensen thuis. Dat levert tevreden patiënten op en ook nog een flinke besparing. Dat zijn minister Schippers bij de presentatie van de resultaten van een proefproject in Brabant waar 350 verpleegkundigen aan meededen. Patiënten, zorgaanbieders en het ministerie zijn positief. De hoogopgeleide verpleegkundigen kunnen in het nieuwe systeem zelfstandig doorverwijzen naar een arts of het maatschappelijk werk. In mei is de Nederlandse economie verder verslechterd. CBS meldt dat het consumentenvertrouwen vorige maand daalde. Ook werd de stemming onder ondernemers in de industrie negatiever. De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,1% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2011. De kwartaal-op-kwartaalgroei is nu al drie termijnen op rij negatief. Nederland blijft dan ook in recessie. Chinezen die vandaag het bloedbad op het plein van de hemelse vrede willen herdenken, worden tegengewerkt door de regering. Chinese bloggers zeggen dat de overheid op internet zoektermen blokkeert. Ook worden berichten verwijderd die te maken hebben met de herdenking. Dissidenten, voormalige gevangenen en activisten mogen niet met journalisten praten, zeggen mensenrechtenorganisaties. Het is vandaag 23 jaar geleden dat het protest tegen de toenmalige regering bloedig werd neergeslagen op het plein van de hemelse vrede. Het aantal bezoeken aan diëtisten is in het eerste kwartaal met ruim een kwart gedaald. Dit komt volgens onderzoeksbureau Nivel omdat de consulten niet meer in het basispakket zitten. Sinds 1 januari wordt de diëtist alleen vergoed in het geval van diabetes, chronische longziekte of een verhoogd risico op hart- en vaatziekte. Het onderzoeksbureau onderzocht ook de declaratiegegevens van de diëtisten. Daaruit blijkt dat patiënten die wel voedingsadvies inwonnen bijna een vijfde minder behandeltijd kregen. Er worden per behandeling minder uren vergoed door de verzekering. Het weer overwegend bewolkt en af en toe regen. Het wordt 12 tot 13 graden. Vanavond en ook morgen droog. Af en toe schijnt de zon iets hogere temperaturen. Dit is Zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Er zijn voor vandaag geen controles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd.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 Zandvoort, die van Peter Gem met het programma Zandvoortse Zaken. Vandaag spreek ik met Bianca Dorsman. En ja, Bianca, jij uh, hebt hier een uh, salon uh, gestart, las ik. En uh, ik vroeg me af of je ook uh, in Zandvoort bent opgegroeid. Ja, ik uh, woon leven eigenlijk, al in Zandvoort... Nou, dat is goed om te weten. En hoe oud ben je nu? Je bent nog heel jong, hè? 24. Ja, voor een startende ondernemer ben je een hele jonge startende ja. ondernemer. Dat vinden we altijd wel leuk, want dit programma is vaak ook voor de beginnende ondernemer om te leren hoe we zelf een onderneming kunnen opzetten als we iets willen beginnen. En kom je ook uit een ondernemersgeslacht? Van de, de, wat de ouders hebben misschien ook een bedrijf. Ja, zeker. Uh, mijn ouders die hebben 24 jaar stroompavio gehad, kan ik zo. En ja, dat hebben ze nu al tien jaar niet meer. Maar ja, het zit toch wel, ja, misschien wel een beetje in het bloed, ja, het ondernemerschap. Ja, dat denk ik wel. En je bent dan een beetje op het strand ook opgegroeid dan, met de strandtijd. Ja. Dat is wel ja. wat leuk. Ja, dat is wel geweldig. En uh, ja, heb je ook mensen gehad die je hebben aangemoedigd om het bedrijf te starten? Uh, ja, ik had natuurlijk sowieso wel hulp van mijn ouders en vooral mijn vader die me goed kon vertellen van hoe ik de zaken moest aanpakken, want ik vond het wel heel spannend. Maar ja, ik had een, een heel erg leuk idee en dat was om een trimsalon te gaan starten. En uh, ja, dus toen ben ik eigenlijk van daaruit gaan kijken van, goh, hoe kan ik dat gaan doen? Uh, wat voor opleidingen heb ik daarvoor nodig en uh, eigenlijk ben ik de week erop begonnen met de opleiding. Nou, oh, wat goed. Ja. ja. En waar doe je zo'n opleiding? Uh, dat doe je ja, bij een opleidingsinstituut en uh, in mijn geval heb ik dat gedaan uh, in Ermelo. Oké, okay. oh, dat is wel een ja. ja, Is dat een speciale keuze geweest, Ermelo? Of zit het zoiets ook in Amsterdam bijvoorbeeld, ik noem maar wel? Uh, je hebt het wel op meerdere plekken in het land, maar eigenlijk was alles wel een beetje ver weg voor mij. Uh, waarom ik heb gekozen voor Ermelo is eigenlijk omdat ik daar ook het snelst kon starten met de opleidingen. Ja, ja. Oh, dat is mooi. Hoe lang duurt zo'n opleiding? Uh, het hangt er een beetje van af ja, hoe, hoe snel je de dingen oppikt, hoe snel je de vaardigheden beheerst. Uh, ik heb er ongeveer een jaar over gedaan. Ja. Ja. En dat is dan een, een deeltijdopleiding of fulltime? Hoe gaat dat? Uh, het was, voor mij was het één dag in de week dat ik uh, daar naartoe ging. Ja. Ah, ja. Het is wel een pittige dag dan hoor. Ja. Het, het is wel lang, maar uh, ja. Ah, ja. zo leer je het ook snel. Ja, is leuk, natuurlijk. Ja. En, ja, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat voor vakken krijg je dan allemaal? Uh, het is voornamelijk heel veel praktijk wat je krijgt. Dus je leert omgaan met tondeuses, met scharen, met uh, uh, ja, de technieken van het knippen. Uh, maar daarnaast krijg je ook vakken zoals anatomie. Want jij ja, moet toch ook uh, weten uh, ja, uh, wat er allemaal in een hond zit. Wat, uh, wat je doet als er iets verkeerd gaat. Over de gezondheid, over de vacht. Over, uh, ja, dus uh, de theorie krijg je ook daarbij. Ja, ja nou wat leuk. Zo heb je allerlei ja, ideeën. ...van hoe je natuurlijk met verschillende honden moet omgaan waarschijnlijk. Doe jij allerlei honden? Wassen, knippen, feunen of uh, bepaalde types? Ja, nee, ik doe eigenlijk van groot, uh, van groot naar klein. En uh, ja, hmm. eigenlijk alle honden doe ik. Ja. ja. En heb je zoiets van, nou, uh, je bent misschien opgegroeid met een hond thuis... ...of meerdere honden? <lacht> of uh, je moet toch wel iets met honden <lacht> hebben, <nee>? <lacht> <lacht> Ja, ik ben wel altijd opgegroeid met honden... En uh, ja, ik had vroeger al een hele grote liefde sowieso voor dieren. En uh, ja, op een gegeven moment uh, wilde ik graag ook uh, in mijn werk daar iets mee gaan doen. En wilde ik graag iets voor mezelf gaan doen met dieren. Maar ja, wat dan? En toen uh, ja, zat ik op een middag op een terrasje met een vriendin van mij. Toen hadden we het erover. Omdat ik, nu, ik werk nu 7,5 jaar in ouderenzorg Maar toen wilde ik ook gewoon heel graag iets voor mezelf erbij gaan doen. En, uh, maar ja, toen was de vraag, wat dan? En toen uh, kwam ik heel spontaan op dat idee. En ja, wat ik net al zei, toen ben ik meteen thuis gaan uitzoeken van uh, waar ik het zou kunnen doen, welke opleiding ik uh, moest gaan volgen, et cetera, et cetera. En uh, ja, meteen uh, ingestapt. Ja, dat is dus wel geweldig. Dus je uh, komt eigenlijk uit de ouderszorg en je maakt nu eigenlijk die overstap naar een eigen beroep. Een, nou, ik combineer het. praktijk, hè? Ja. Ik combineer het. Nou, helemaal goed hoor, ja. wat leuk. En ja, hoe doe je dat praktisch? Uh, je hebt een ruimte of een, uh, een plek waar je de honden knipt. Een salon heet dat, geloof ik. Hè? Mm -hmm. Net als een, een dameskapsalon heb je dus een, een ja. hondenknipsalon, zeg maar. En, uh, ja, of dat noem je dan trimmer, geloof ik, hè, in plaats ja. van knippen. Ja. Waar, waar, waar komt dat door? Dat, dat woord trimmer, dat heeft te maken met een tondeus of zo? Ja, trimmer is eigenlijk een. Uh... Ja, hoe zeg je dat? Een algemene naam voor ja, bijvoorbeeld het knippen, het plukken uh, of het scheren van dieren. Oh, dat allemaal bij elkaar. Oké. Okay. En uh, ja, wat vond je nou het leukste om te leren op die opleiding? Uh, wat ik het leukste vond om te leren, sowieso uh, kom je natuurlijk in, met heel veel honden in aanraking, het gedrag... Want uh, ja, je, je kent je eigen honden en je weet hoe je met je eigen honden omgaat. Maar hoe ga je om met een hond ja, die bijvoorbeeld uh, niet zo lief en niet zo makkelijk is als je eigen hond? Dat, daar vond ik wel een stuk uitdaging in. En uh, ja, daarnaast, wat ik ook heel erg leuk vond, is hoe een, hoe een hond bijvoorbeeld binnenkomt en hoe die dan uiteindelijk weggaat. En dat, ja, dat is gewoon heel mooi. Het resultaat, dat is gewoon, uh, ja, dat is geweldig. Ja, ja, ik zag dat we op de plaatjes op internet zo'n. Uh... Ja, uh, metamorfose lijkt het wel. De hond voor en de hond na. En dan verschillende typen honden. Dat vond ik wel heel uh, bijzonder, ja. Zelfs honden die een beetje geel lijken, die zijn dan opeens wit. Ja. Je, ja, maar goede shampoos. Uh, ja, bepaalde ja, nou, shampoo soort. Want ze, ja, ze moeten natuurlijk ook af en toe wassen worden, de honden. Hè. Doen mensen dan meestal zelf in bad of zo? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Stel ja. dat je hond in zee loopt, ja, uh, dan wil je hem toch wel uh, dat hij weer schoon wordt, uh, denk ik ja, maar, Nou ja, zo waaraan niet aan om honden te vaak te wassen. Omdat een hond heeft van nature natuurlijk een beschermlaag. Uh, dus als je te veel gaat wassen, dan, ja, dan gaat dat weg. Maar ja, je hebt bepaalde hondjes, vooral de wat kleine rassen zoals de Maltesers en de Chichus. Die wat langer haar krijgen. Uh, ja, als, het, uh, als de vacht zeg maar vies wordt, dan ja, gaat het ook wat eerder klitten en verfilteren. Dus ja, die hondjes moeten gewoon regelmatig goed gekamd en ook af en toe gewassen worden. ja. ja. En daarvoor hebben jullie jou in het dorp. Je werkt zelfstandig of, of met meerdere mensen? Ja, nee, ik uh, doe het uh, helemaal niet. Ja, ja nou, dat is geweldig. En uh, ja, uh, hoe pak je dat verder aan? Je bent dan hier begonnen. Uh, je zocht naar een ruimte en de, die ruimte heb je hm? zelf helemaal aangekleed. Ja, ja, ik heb uh, op de plek waar ik zelf woon, heb ik een, uh, een ruimte zeg maar, uh, helemaal aangepast tot, uh, tot het riemsalon. ja. Mooi, ja. En wat zijn zo de benodigdheden? Wat, wat heb je daar? Ik een spiegel en... Kom een keer kijken. Ja, ja maar vertel uh, wat wat even, wat, wat heb je nodig? Nou ja, naast, uh, naast al je materialen, dat, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Ja. Is het belangrijkste wat je natuurlijk nodig hebt, is echt een goede trimtafel die uh, omlaag kan voor de wat grotere honden. Uh, een bad, waar is natuurlijk uh, echt een wasplek, waar ze goed gewassen kunnen worden en waar elke hond uh, in past. Een bad is elektrisch verstelbaar natuurlijk omhoog en omlaag, omdat je anders, ja, als je de hele dag aan het werk bent, kan je voorstellen dat je voorstellen dat het niet altijd het best is voor je lichaam. Uh, dus ja, goede materialen die uh, ja, ook ergonomisch verantwoord zijn en... Uh, ja, je kan het zo leuk maken als je zelf wil. Ja, je hebt wel leuk weer aangekleed, hè? Heel gezellig. Dankjewel. En ja, dat is natuurlijk ook een binnenkomen. Dat de mensen zien van, hé, dat is leuk. En blijven de baasjes er altijd bij? Of zeg je van nou, ik heb een half uur of een uur de tijd en je kunt even gaan winkelen. Hoe werkt dat? Ja, uh, nou, in principe niet. Ik ben toch wel iets langer bezig als een uurtje. <lacht> uh, gemiddeld ja, is het ongeveer twee uurtjes per hond. Het oh, okay. verschil. Dus hond groter is, ben je wat langer bezig. Um, dus voor de baasjes sowieso, die hebben niet altijd veel zin om dan uh, ja, lang meer op te wachten. En over het algemeen is, het, is de hond ook vaak iets rustiger als de baas, uh, als de baas even weggaat. De dus, oh, uh, dat is een hond wordt... voordeel. <laughs> ja. Ja. Ja. Dus de hond wordt uh, in principe bij mij gebracht. En uh, ja, zodra die klaar is bel ik meteen het baasje op en uh, die komt hem dan weer halen. Ja, en die herkent soms zijn eigen hond misschien niet terug. <laughs> dat is zo bijzonder, echt leuk. En er is in Zandvoort nog een hondentrimsalon? Of ben jij iets nieuws gestart hier, lijkt het wel? Um, ik, nou, dat is een lastige vraag. Ik geloof dat er nog wel iemand bezig is in Zandvoort. Maar hoe en wat en waar, dat... dat is niet zo heel duidelijk. Nee, dat, dat weet ik eigenlijk niet Je hebt eigenlijk geen last, zoals je het zelf uh, denkt, van een de concurrentiepositie of zo. Dat nee. heb je geen nee, probleem mee. En de mensen weten je goed te vinden ook via het internet? Ja, ik geloof het wel. Ik mm. heb natuurlijk uh, mijn website We een antwoord en Ja, uh, ja een, uh, een makkelijke naam zodat het voor iedereen goed te vinden is. <laughs> ja, dat is natuurlijk ideaal. En ja, uh, ja. Dat, uh, volgens mij is het, is het wel aardig bekend. Ja, dat ja, is wel heel goed. En hoe heb je het gedaan bijvoorbeeld met financiën? Ben je zo'n plan op gaan stellen? Uh, ...voor de bank of uh, had je andere uh, ideeën? Of heb je niet zo heel veel dat je moet investeren zeg maar, voor attributen en dat soort dingen? Hoe ben je ja. be begonnen? Met een businessplan? Ja, sowieso maak je natuurlijk een ondernemingsplan... ...omdat ja, inderdaad, voornamelijk voor, voor de kosten, je investering... Uh, ...dat is ook wel een beetje het spannendste gedeelte van als je voor jezelf begint. Uh, ja, Ik werkte eigenlijk heel veel in de zorg nog uh, toen, ik, toen ik net begon... En ja, eigenlijk alles wat ik, uh, wat ik daaruit uh, haalde, dat, dat stopte ik zeg maar in het ja. En, uh, ja Dus dat, uh, wat dat betreft heb ik niet uh, een bank hoeven inschakelen. Maar het is wel hard werken, want het is wel een, uh, ja, een flinke investering die je moet maken ervoor. Mm -hmm. ja. Ja. A selfish game Here there is no choosing Working the clay Wearing their anger Like a ball and chain Fire in the field Underneath the blazing sun But soon the sun was faded En ik spreek vandaag met uh, Bianca Dorsman van Trim Salon Zandvoort. Als uh, de mensen een afspraak willen maken voor de hond, uh, welk uh, telefoonnummer kunnen ze dan bellen? Uh, dan kunnen ze of op de website kijken, dat is www.trimsalonsantwoord.nl of ze kunnen bellen op 06-177-050-27. Oké, okay, en welke dagen van de week ben je open? Uh, ik werk op afspraak, dus uh, het wisselt eigenlijk naar gelang ik de afspraak heb op welke dagen uh, ik aan het werk ben. Oké, okay, ja. helemaal goed. Dus mensen kunnen zelf uh, bellen voor een afspraak of even op de website kijken. Je hebt op de website ook allemaal hele leuke dingen staan, zag ik. Foto's van honden, maar ook uh, andere informatie. Kan je daar iets over vertellen wat je op de website hebt gezet? Uh, toen ben je een jaar zit terug. Heb <laughs> oh, je ja, het zelf gemaakt op de website? Uh, ik heb het samen met iemand uh, Leuk, gemaakt. Ja. Ja. Um, wat er op de website staat, ja eigenlijk uh, veel algemene informatie hè, van wat houden trimmen in, uh, waar moeten mensen aan denken als ze de hond uh, naar de trimsalon brengen. Bijvoorbeeld als een hond heel nat binnenkomt dan is het voor mij uh, moeilijk om, uh, om te gaan uh, knippen zeg maar. Uh, ja dat soort dingen staan er voornamelijk op. Verder kunnen mensen natuurlijk foto's bekijken op de website van uh, hoe ik werk, dat vinden mensen vaak uh, belangrijk om te zien. Ja. Net zoals wij bij de kapper een boekje open doen en zeggen van nou, die koep willen wij hebben. <laughs> Wil ik hebben. Ja. Zo kunnen mensen, mensen bij mij dan van tevoren op de website ook kijken van nou, uh, zo is dat rondjes geknipt, dat vind ik leuk. Uh, ja. Zo moet het er ongeveer uitzien. Dat wel ja. een beetje aangekeken. En dat is met, met poedels bijvoorbeeld, zie je soms een, een bepaalde stijl. En uh, soms hoeft dat niet. Je kan een poedel op verschillende manieren knippen, heb ik het idee. Klopt ja, dat klopt. Ja, het ziet er heel anders uit soms. Je hebt ook verschillende modellen natuurlijk, hoe een, hoe een poedel geknipt kan worden of een, of een andere hond. Uh, maar in principe komen, als de mensen bij mij de hond komen brengen, dan. Uh, ...kunnen ze gewoon precies aangeven hoe ze het hebben willen. Ja. Ja, hebben de meeste uh, mensen een, een zelf een idee? Of zeggen ze nou, uh, doe maar wat? Of, uh... Ja, nou inderdaad, sommige mensen zeggen van... ...ik laat het helemaal jou over en maak er wat moois van. En je hebt ook mensen bij die weten precies hoe ze het willen hebben. Ja. Dat iets langer, dat iets korter. Uh, ja, die weten, die weten gewoon hoe, uh, hoe het hondje eruit moet zien. Hoe zij ja. het leuk vinden. Ja. Uh, Oké. Okay. En uh, ja, heb je nog wel eens uh, speciale dingen meegemaakt uh, met honden al? Misschien oh, zelfs toen je wat jonger was, toen je nog geen trimsalon had. Wat zijn jouw ervaringen met honden? Iets leuks of iets vreemds? Uh, ervaring met honden. Ik ben eigenlijk zelf altijd uh, opgegroeid met uh, Duitse en Mechelse, uh, Mechelse herders. Uh, ja, dat zijn gewoon geweldige honden. Het zijn honden die, uh, die je echt beschermen als je op straat loopt. En, uh, uh, ja. Dat, dat zijn gewoon je beste vrienden. En nu heb ik zelf uh, een hondje. Dat is heel iets anders. Dat is een Chichu. Dus dat is... Uh, heel klein. <laughs> ja, heel klein. Heel waar. Uh, ja, dat, dat is gewoon een, een hele grote knuffel. En ja, weet je wat, wat elke hond uh, eigenlijk wel hetzelfde heeft. Denk, is, denk ik is dat ze heel veel liefde geven. En uh, ja... Dat is voor mij het, het beeld van een hond hebben. Het, het geeft je liefde en uh, het troost je als je verdrietig bent, het is er voor je. En uh, ja, het is gewoon, uh, het is heerlijk om een hond te hebben. Ja. ja, en zie je ook verschil misschien omdat je zoveel met honden in contact komt. Wat een hond is die uh, uit het asiel komt, bijvoorbeeld in Zandvoort, asiel Voor honden en andere dieren, heb ik begrepen. En daar staat altijd uh, in de krant altijd een oproepje van wie adopteert dit hondje of dit katje? Dan denk ik altijd, ja. Is het niet een hond dan met een verleden? En merk je dat dan ook niet? Dat zo'n hondje bijvoorbeeld veel schuwer is of andere gedrag heeft. Het... Merk je dat aan de honden die jij bijvoorbeeld op de tafel krijgt? Um, het zou kunnen, maar het, het hoeft eigenlijk niet. Want uh, er zijn verschillende honden uit asiel die wel eens bij mij worden gebracht om getrimd te worden. Um, en eigenlijk heb ik daar niet echt, uh, niet echt problemen mee gehad. Of eigenlijk ja, zijn ze best wel gewoon vriendelijk van gedrag. En... Uh, ja, dus dat, uh, ja, kijk, en sommige honden zijn wel eens iets banger, maar om zozeer te zeggen dat honden uit asiel zijn, nee, dat... Uh... Nee, dat merk je niet. Nee, hoor, nee. Dus elke hond heeft zijn eigen gedrag, en jij weet daar goed mee om te gaan waarschijnlijk. Ja, dat, uh, natuurlijk probeer ik daar goed mee om te gaan. Ja, mm, dat, uh... ja. ja daar moet je ook wat talent voor hebben, denk je dan. Ja. <laughs> Want het, ja, het is... je werkt met dieren heel nabij, hè? Ja, en ja. natuurlijk ook honden die je niet, uh, niet altijd goed kent, zoals je eigen honden, ja, ook, dus ja. uh, het is vaak een kwestie van goed inschatten en aanvoelen van hoe is een hond, wat vindt hij eng? Ik vraag hoe vaak aan mensen van, goh, is de, is de hond bang voor een stofzuiger? En dan denken mensen van, goh, waarom vraagt ze dat? Nou, kijk, als de hond gewassen is en ik ga hem feunen, dan, dan weet ik of dat de hond ervan kan schrikken, uh, dat zijn dingen waar je rekening mee kan houden. Ja, dus dat kan je ook een beetje voorbereiden en je kan wat vragen stellen aan ja. de baasjes en zo. Niet dat het uh, heel nou, eng is hoor, wat er gebeurt. Nee. <laughs> alsof, uh, alsof nee. <laughs> ja, nee, maar goed. Dat, uh, en ja. laten de honden zich makkelijk aanraken, want ja, dat is toch allemaal dat je aan ze zit en plukken en knippen en zo <laughs> en wassen. Ja, nou, sowieso de honden die veel vachtonderhoud nodig hebben, de honden met lang haar, honden met uh, pluk haar, nou, noem het maar op. Uh, vaak zijn de mensen zelf ook veel met hondjes bezig om te zorgen dat ze geen klitten krijgen. Mensen zijn vaak uh, heel goed aan het kammen, elke dag of in ieder geval wel een paar keer in de week. Dus de honden zijn het gewend eigenlijk om ja. aangeraakt te worden, om gekamd te worden. En dus ja, meestal, uh, meestal zijn er ook niet echt veel problemen mee. Nee. Je hebt ook echt kortharige honden die nooit geknipt hoeven te worden, of is dat niet zo? Jazeker, die heb je ja. ook. Je hebt oh. natuurlijk ook echt gewoon gladharige honden die... Uh, ja, waar je niet echt iets vanaf kan halen. Ja. Maar goed, uh, ja, ja, mensen kunnen natuurlijk wel komen voor een wasbeurt om een hond een keer lekker te laten opfrissen. Of omdat de nagels te lang zijn. Uh, ook al zijn het kleine dingen, kunnen ze ook bij mij terecht. Ja, dat is natuurlijk ook de hondenmanicure. Ja, ja want dat is natuurlijk ook nodig, dat ze prettig kunnen lopen en zo. Oké. Okay. Uh, ja, misschien kan je nog één keer uh, uh, straks de website noemen. Ik had nog eigenlijk nog een vraag van de vraag altijd. Uh, bij de shout-out, zeg maar, waarom zouden we bij jou de hond laten trimmen en niet bij een andere zaak, bijvoorbeeld in Haarlem? Nou ja, lastige vraag. Uh, waarom bij mij? Nou ja, wat ik, wat ik altijd probeer is om zo goed mogelijk te werken naar de wens van de klant. Dus wat de klant wil, dat probeer ik zo goed mogelijk uh, waar te maken zeg maar daarnaast plan ik uh, eigenlijk heel veel tijd in voor de hond zodat de hond echt in alle rust geholpen kan worden en dat het niet even snel achter elkaar door gedaan wordt dus de hond krijgt uh, voldoende tijd en rust en uh, uh, ja ik, uh, ik werk heel secuur dus het, het moet er ook echt goed uitzien voordat de hond de deur uit gaat ja, ja. ja. ja. oké, okay. en heb je al een bepaalde toekomstvisie uh, hoe je bedrijf over een jaar of vijf ziet ja ja, kijk, de trimsalon bestaat nu iets langer dan een jaar. En sowieso ga ik de komende tijd ga ik mezelf bezighouden met een aantal specialisaties. Dus dat houdt in dat je je nog verder gaat verdiepen in bepaalde rassen. Dat je eigenlijk nog meer kwaliteiten in huis gaat halen. Ja, en daarnaast over vijf jaar, dat hangt ook gewoon een beetje af van de vraag wat de mensen willen. Is er heel veel vraag naar... Uh, groeit het klantenbestand, uh, zodanig dat ik bijvoorbeeld personeel moet aannemen, uh, dat laat ik allemaal een beetje op afkomen. Ja, dat, ja. dat ontwikkelt zich wel. Hè? Ja. Wat voor uh, meer studies heb je nog uh, in, in deze brand, zeg maar? Je zegt ja, misschien ga ik nog iets uh, verder studeren of, of specialiseren zij. Ja. ja, de specialisaties die, uh, die je zeg maar kan doen. Dat, uh, dat, dat houdt voornamelijk in dat je per ras een specialisatie, dus een, een soort diploma gaat halen oh, ja. en dat je echt, uh, specifiek, dat je specifiek gaat oriënteren op een bepaald ras en dat je precies weet uh, de technieken uh, ja, eigenlijk nog beter dan dat je ze nu al beheerst ja. Ja. Zou je ook niet iets van een wedstrijd kunnen doen met honden knippen of zo? Ik zag dat ooit op tv, ik denk dat het in Engeland was. Of is dat ook in Nederland? Dat ze honden zo mooi mogelijk maken en dan een wedstrijd van dat soort type honden? Ja, precies. Ja, volgens... Is dat echt iets Engels of ook in Nederland? Nee, in, in Nederland heb je het volgens mij ook wel. Ik ben er niet echt bekend mee, moet ik zeggen. Maar er zijn uh, inderdaad wel uh, mensen die daar, uh, uh, die daar wedstrijden in doen. Ja, ja. ja en zijn dat dan particulieren of zijn dat dan echt uh, mensen die geschoold zijn zeg maar, in het knippen van honden? Ik denk, ja, ik denk dat het voornamelijk, uh, voornamelijk mensen zijn die echt geschoold zijn. Ja, ja oké. Okay. Want dat vond ik wel zo apart. Dat ze dan al die honden zo heel ja, mooi uh, neerzetten, zeg maar. En daar kan je prijzen mee winnen en zo. Ja. Ja, ja en je hebt natuurlijk ook mensen die uh, die shows lopen hè, met hun hond. En ja, soms zijn de mensen uh, niet geschoold, maar wel bijvoorbeeld geschoold in, in, uh, in de hond die ze zelf hebben. Zodat ze hem zelf show, uh, show klaar gaan maken zoals oh, je dat noemt. Ja, nu hond, ja. Of, uh, ja dat, uh, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Oké, okay. jij hebt misschien wel eens... Al ja, ik hoorde dat jij wel iets uh, zelf een wedstrijd had gewonnen met, uh, uh, met een zangwedstrijd, klopt dat? Ja, met uh, het Kunstverstijn. dat is uh, als je doet op uh, hier in antwoord. Ah, ja, dat <laughs> ik uh, ja. Dat is een aantal jaar terug, toen heb ik uh, met uh, uh, een pianist van mijn toenmalige band en een gitarist hebben meegedaan aan het kunstfestijn. Hebben we wat, uh, wat eigen muziek laten horen. En uh, ja... Het was hartstikke leuk om dat een keer meer in het dorp te mogen uitvoeren. Ja. En jullie hebben ook nog gewonnen dus. Ja, ja. dat is wel geweldig natuurlijk. En je schrijft ook zelf liedjes, begreep ik. Dat is een van je hobby's ook, liedjes schrijven. Ja, ja, zeker. Muziek is uh, ja, naast het werk wat ik doe. Uh, is het een groot onderdeel in mijn leven. Ik ben heel veel bezig met, uh, met muziek maken, met muziek beluisteren. Ja, muziek is heel belangrijk voor mij. Ja. Dus daar maak je ook een beetje tijd voor nog naast je hobby, zeg maar. Ik probeer het. naast je werk, ik. <laughs> is je hobby, maar daarnaast ook nog ja, muziek. Ja, ja. ja zeker. Ja. Leuk. Ja. Nou, heel veel succes met alles. Ja, dankjewel. En uh, nou, ik hoop dat je veel uh, nieuwe klanten met nieuwe hondjes vindt. <laughs> <laughs> dankjewel, dankjewel. For only love could make a way Oh, for love of heaven's cry For love was crucified Oh, how many times Have I broken your heart But still you My inner past. There were days when your words could change my place